Jobboot met het NOS Journaal. Komrij is overleden. Zijn familie heeft dat tegenover de NOS bevestigd. Komrij debuteerde in 1968 met een bundel gedichten. Hij schreef verder proza en essays en ontwikkelde zich tot een gevreesd criticus, onder meer van televisieprogramma's. Hij stelde enkele vuistdikke bloemlezingen met Nederlandse poëzie samen en vertaalde stukken van Shakespeare. In 1993 kreeg hij de PC-hoofdprijs. Gerrit Komrij was 68 jaar.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 Het Pieter Baancentrum in Utrecht gaat dicht, meldt dagblad trouw. Volgens de klant wordt het waarschijnlijk opgesplitst en gevestigd in Amsterdam, Almere en Eindhoven. Het Pieterbaancentrum onderzoekt onder meer of iemand in aanmerking komt voor TBS. Volgens bronnen van de klant zijn in Utrecht de kosten te hoog. De tandartsen spannen een kort geding aan tegen minister Schippers van Volksgezondheid. Ze zijn het er niet mee eens dat ze eind dit jaar stopt met het experiment met vrije tarieven. Onbehoorlijk bestuur vindt Tandartsorganisatie NMT. De bedoeling was dat de tarieven door marktwerking zouden dalen, maar tot nu toe zijn ze juist gestegen. De patiëntenorganisatie NPCF is blij met het besluit van minister Schippers. De haringtest van het AD is dit jaar gewonnen door twee Turks-Nederlandse broers. De vishandel, Atlantic, in Leiden, haalde als enige dit jaar een 10 met hun Hollandse nieuwe. Niet meer dan 6 op de 10 vishandels haalden dit jaar in de haringtest van het AD een voldoende het weer op steeds meer plaatsen regen- en onweersbuien met kans op hagel. Later breekt vanuit het zuiden de zon door het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOMS. En... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen op de A8 vanuit Zaandam voor knopend Koenplein 3. En op de A9 vanuit Alkmaar bij knopend 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 work for our fortune and fame success is a ladder take a step at a time Every day is an endless train But I ride it to the end of the line I'm a real troubleshooter And I blow it away No one's gonna get what's mine I found out Every trick in the book And that there's only one way To get things done I found out The only way to the top Is looking I mean you Keep looking out um, for um, number one And that's us Keep looking out um, for um, number one That's me I'm looking out um, for um, one.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 Thank <laughs>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 Heel Babe. keep no one Can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we out together dance cheek to cheek, yes, heaven I'm in heaven. Kids that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak.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 Dit waren Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Louis Armstrong heeft natuurlijk ook wel hier en daar in films opgetreden.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 Ja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 You're not to blame well, Baby, I see you For who you are One time, Apple queen ZANG